Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een busongeluk bij de Italiaanse stad Verona heeft het leven geëist van 16 mensen. Er zijn 39 gewonden. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium uit Budapest, zegt het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om scholieren tussen de 14 en 18 jaar, die vanuit Frankrijk op de terugweg waren naar Hongarije. Bij een afslag van de A4 in Noord-Italië raakte het voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg en crashte in de vangrail. De bus is volledig uitgebrand. Hulpdiensten in Italië hebben vannacht nog vier mensen levend gered uit het hotel dat werd bedolven onder een lawine. Volgens de brandweer zijn het twee mannen en twee vrouwen. Gisteren werden al vier vrouwen en een kind levend uit het puin gehaald. Er zijn ook twee doden geborgen. Het totaal aantal doden staat nu op vier. Vijftien mensen worden nog vermist. In het noordwesten van Pakistan is een bom ontploft op een groente- en fruitmarkt. Volgens de autoriteiten zijn er ongeveer twintig doden en tientallen gewonden. Eerst waren er berichten dat het een zelfmoordaanslag was, maar er wordt ook gemeld dat de bom was geplaatst in een partij Tomaten. De Pakistanse regio ligt dicht bij de grens met Afghanistan. Er zijn veel extremisten actief. In Koblenz wordt vandaag een Europese tegentop gehouden. De bijeenkomst van eurosceptische partijen als het Front Nationaal Alternatieve Vuur Duitsland en de PVV is het informele startschot van de verkiezingscampagnes in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De leiders van het nieuwe Europa presenteren zich, is de leuze van het congres. Ook andere eurosceptische partijen als Lega Nord, het Vlaams Belang en de Oostenrijkse FPE zijn bij de bijeenkomst. Tot besluit nog het weer. In de noordelijke helft van het land bewolkt. Verder veel zon en het blijft droog. Het wordt 3 tot 5 graden. Morgen zonnig en droog, plaatselijk hardnekkige mist. Dan wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooy van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 So she chased after her dream with, with money. And each generation says it, says it from far, But we keep no check on our appetite Tijd Paper and Fire. John Kroeken Mellekamp. Ik past pas een stukje over hem te lezen. Hij zit in een soort... Uh, met Willie Nelson en uh, Neil Young zit in een soort organisatie. En doen ze, uh, één keer in het jaar doen ze een soort Benefit concert. Bene, Benefit concert. En dat is dan voor de, de, de boeren die het een beetje moeilijk hebben. Voor de, de kleine boetjes die niet echt uh, kunnen overleven. Dan wordt er geld ingezameld. Dan gaan ze spelen dus. En dan, ja, dan helpen ze die boeren zeg maar, door het jaar heen. Dit was een oud blaadje van Paper and Fight. Het is de zaterdagmorgen. En het is er weer tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, vertel. Ik denk jij ja, begint. Dan is het stil. Nou, kan ik ja, het we... vertellen? Ja? Ja. ja? Nee, nee, nee, vertel. vertel. vertel ja, goed, in vertel, 2009 jawel, heeft ze het bereikt... In nee, 2012 bereikte zij op een leeftijd van 16 jaar... Uh, en vier maanden en één dag een reis van 27 zee zeemijlen. Uh, en dan heb ik het over het zeilmeisje Laura Dekker. En ik kan me nog wel herinneren, in al die televisieprogramma's... dat iedereen vond dat het eigenlijk niet kon, want ze was te jong. Ja, precies. Hoe gaat het met haar nu? Dat, maar ja, ik, Geen idee. We gaan door. We, we gaan door. door. Maar goed, zij heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen. En er waren er de meerdere die het ook geprobeerd hebben. En die uh, haalden het niet... Die uh, leden Schipbreuk moesten opgehaald worden. En uiteindelijk heeft ze het wel gehaald. Dus 27.000 mijl heeft ze afgelegd in 2012. Vertel. Ja, nou, respect. Ja, en de eerste commerciële vlucht van een Boeing 747. Ja, toch wel het meest bekende uh, vliegtuig, denk ik wel. Uh, wordt, uh, ja, die is vandaag in uh, 1970. Nou, dat is al lang geleden. Het is al 47 jaar geleden. Die ja, naartoe, ja, ja. Aan, tijd. en ze vliegen nog steeds. Ja. Het is vandaag ook een jaar geleden dat de 91-jarige Charles Astenvoor een van zijn laatste concerten heeft gegeven in de Heineken Music Hall. 91. Oké. Okay. Dus uh, dan is hij nu 92. Uh, Als ja. hij nog leeft. Leeft hij nog? Hoe klonk het toch alweer? Schitterend. Ja, nou ja, ik vond hem leuk. Hij ja, had leuke muziek en vrolijke muziek ook. Het is altijd meimer, meimer, hè? Wereld, een beetje, oh, meimer, een meimer. De wereld met dat nummer uh, She, hè? Yeah. She maybe the beauty or the beast. Ja, dat, dat soort Dat vond ik echt een van zijn leukere nummers. Ja, precies. Nou goed, we een begeleide muziekje erbij zo. Als, ik zal als S naar voren. Heerlijk. Vorig ja. jaar was dat er weer. Wat nog meer echt wel schokkend nieuws is. Is dat in 1799 de introductie van de vaccin tegen de pokken. En dat wordt ontwikkeld door Edward Jenner. En Edward Jenner was op jonge leeftijd... had hij ook de lichte vorm van pokken. En dan moet je jezelf uithongeren. En uh, uiteindelijk kan je ervan loskomen. Hij heeft toen met een paar mensen in een soort hok gezeten. Dat had hij zoveel trauma's. van dat hij dacht van, ik moet er een oplossing voor vinden. En hij had zelf al aanleg voor een beetje wetenschappelijke toestanden. Dus uiteindelijk kwam hij erachter dat heel veel mensen die... op een boerderij werkte en soms besmet raakte door de pokken van de koe, dat die beter bestemd waren bestel, bestemd waren tegen, bestand tegen de gewone pokken. Dus hij ging uiteindelijk dat meisje, een boerin, ging hij infecteren met de gewone pokken en zij werd er helemaal niet ziek van. Want zij had al de koeienpokken gehad. En dus uiteindelijk combinatie ja, had hij dus iets gemaakt dat was bestemd. Om de, koeien, of om de gewone pokken te te, te weerstaan, zeg maar. Ja. Dus dat heeft hij bedacht. Vertel, wat nog meer? Ja, het uh, Amsterdamse gerechtshof uh, besluit uh, vandaag in 2009... dat Geert Wilders alsnog uh, vervolgd moet worden... Uh, voor haatzaaiing en discriminatie. Uh, ja, uiteindelijk uh, ja, is hij nu uh, een aantal keer in de rechtszaal geweest... en uh, heeft uiteindelijk niks opgeleverd, volgens mij. Dus, nee. Dat is zeker waar. Nou, goed, nog eentje dan? Of hebben we de gehad? Ja, Hè? ja nee, weet je, ik zit nog even te lezen over, die, over dat mensen bang waren in die tijd van die pokken. Dat als, er, als ze een injectie kregen dan met het, uh, virus, of met, uh, het licht virus dat ze dan misschien koeienkoppen zouden krijgen. En dat okay. stond in de krant kranten. En zo. Oh, dat, okay. oh, leuk. dat is wel weer leuke weetjes om dat ja, te zeker, weten. Zeker, zeker wel. het goed, wel waar. geniaal dat hij dat dus uh, had onthouden... dat uh, mensen die op het platteland leven... Uh, dat die geen echte pokken kregen, maar alleen een koeienpokken. En dat, dat was dan lichte vorm. En dat was je dus bestand. Goed, ieder ik, goed. Zakte. Ik heb nog, ja. nog, nog één leuk nog een dingetje. Ja, In ja, 2007 ja. uh, wint Hans Stasi de dakar Rally met ja. een vrachtwagen. Ja, want we hadden en... het er net over, toch? Hadden oh, we het net ja. over? Ja, oh. we hadden het net over, klopt. Oh. Ja, nee, en die niet... hadden het net zelf over de Dakar. Nee, we oh. hadden, ja, niet, ja, niet nee, over, over dit, oh, maar wel dat... We <laughs> dat we... Ja. ik dacht al, hebben we het hier al over gehad? Nee, uh, ja, nee, en ik, ik weet, ik heb die Dakar heel erg gevolgd. En ik vind dat nog steeds, ik vind zeg maar... Auto's en motoren zijn heel tof. Maar die vrachtwagens, dat is ja, zo Ja, dat is wel bruut. Is zo echt. En dan zie je zo'n zo zo autootje wat dan vaststaat. En dan komt er even zo'n vrachtwagen langs die de tref uittrekt. En op volg Ja, door. het is echt buffelig om die vrachtwagens. voor mij moet het afschuwelijk zijn om daarin te zitten gewoon. Je stuit het alle kanten op. Ja, dat klopt. In de, in de auto heb je nog wel een beetje comfort. Maar in zo'n vrachtwagen dan doen we van die korte en zo. Goed, straks de verjaardagen. Dames en heren, uh, eerst nou eens even, uh, ja. Zin, uh... Oh muziekje, ja. We rijden ook muziek, echt waar? Ja. De band heet Whitney. Ja, waarvoor ze dat hebben gedaan weet ik ook niet, maar je krijgt geld Whitney News op internet. Je zijn van een leuke plaats. Een jong beentje hoor, echt jonge gasten die dit spelen. No matter where I go. Leuk beentje Whitney heet. En uh, ja, waarvoor ze zo heet, weet ik niet. Maar het is wel opmerkelijk. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardag. Wie zijn de jarig? We, we doen een kleine greep eruit. Onder andere is jarig Alfred Pekker. Dat was een crimineel. Eigenlijk een ex-militair. En ex-militair, nadat hij uh, in het leger had gezeten, ging hij, uh, was hij gids onder andere. Een jager, en ging hij uh, de, de berg in. Hij ging uiteindelijk uh, met een uh, aantal mensen ging hij daar rond lopen, Maar dat was daar ontzettend koud. Ik zit even te kijken wat ik wist. In de Colorado was dat. Op een gegeven moment raakte ze ingesneeuwen. Moesten ze maandenlang overleven. En uiteindelijk heeft hij het alleen maar overleefd door zijn metgezel op te eten. En uiteindelijk kwam hij na maandenlang kwam hij tevoorschijn. En ja, toen werd hij opgepakt. En uiteindelijk heeft hij vastgezeten. Heeft hij ook bekend. En uiteindelijk heeft hij na uh, 15 jaar heeft hij, is hij losgelaten. En het bleek dat hij ook een uh, keer vegetariër was geworden. Oké. Okay. Ja. Nou, deze man is vast ook vegetarisch. Dat is Gregory Rasputin. Hé! Hey! Ja, die was ook jarig vandaag. Ja, hij is in 1869 geboren en natuurlijk al lang overleden in 1916. Maar die was een Russische staart in wording. En uh, hij kwam aan het hof van de Tsar Nicolaas II van Rusland als Leidsman. En die heeft dus uh, ook uh, van alles gebeurd. Maar hij begon zich ook in staatsaangelegenheden te mengen. nadat de Tsar zich naar het front had begeven. En uh, ja, hij werd dus echt wel uh, gezien als de oorzaak van de penibele toestand in het keizerlijke Rusland. En is eind december 1916 door monarchisten afgemaakt met pistoolschoten. Oh, ziek idee. En daar is ook een liedje van, volgens mij, van Boniem, hè? Rasputin, ja, ja, ah, Rasputin. Love de Russian Queen. Ja, zoiets. Ja, dat dus, uh, uh, dus, uh, vind ik wel interessant. Interessante wat, uh, materie. Vandaag uh, zou ook jaren zijn geweest, maar kan, kan het kan natuurlijk al niet. Ja, toch even wel. Want namelijk vandaag zou het jaren zijn geweest. Ik heb het over Paula Hitler. De ja, zus van Adolf ja. Hitler. En uh, uh, uh, werd het werd altijd volgehouden dat zij eigenlijk uh, een goede zus was. En dat ze niks mee te maken had met dat oorlogsgedoe. Maar ze was uiteindelijk getrouwd met de beruchte Weense arts. Die verantwoordelijk uh, werd gehouden voor de dood van 4000 geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Goed, en dat was allemaal. Uh, die werkte toen samen met Hitler. Met Adolf Hitler. Dus uh, nou ja, goed. Het is dus, dus toch een beetje een lekkere familie. Maar goed, ze ziet er op de foto wel heel leuk uit. Deze Paula. Uh, Hitler is, is in uh, uh, 1960 overleven. overleden. Ja, wie Goed. vandaag ook jarig is, is uh, André Hazes. Maar dan de junior uh, variant. Oh ja. Uh, die uh, is in 1994 geworden, dus... Uh, 23 Ja, 23. Wat, ja. Mogelijk, had, had, had u zo lang geleden dat hij een ik hit? Hoop, uh, kan, ja, ik hoop niet dat je zijn muziek hebt. Nee, huh? nee. Wacht. Wanneer oh, toch? Oh, nee, alsjeblieft zeg. Oh ja. Als het je laatste dag is een hij zit er wel in, hè? Het geluid van de André. Alsof het nooit echt af is. Goed, André Maar het is wel een goede Haases boodschap. Dit junior. Wie vandaag ook jarig is, wordt vandaag 54. Goedele Likens. Dat is de, de seksoloog uit België. En zij is ook diegene die het had over sukkelseks. Het is gewoon voor, je hoeft niet altijd te presteren in bed. Je kan het gewoon lekker een beetje sukkelen. Gewoon Ik noem het dan weer altijd van dat je gewoon lekker naast elkaar... een beetje aan het pillow bent. Dat je gewoon een beetje zit te babbelen in bed... en ondertussen een, het, een het beetje Pillow, talken, pillow is het... Uh, uh, na, de, na de daad... Uh, nog even gezellig praten. En ja, uh, ook. Ja. Dan kun je, kun je een hele goede gesprek hebben. En on, ja, heerlijk. Ik, ja, val altijd, ik val altijd in slaap daarna. Ja, dat is Dat dus uh, komt door het gekabbel van haar stem. Ja. Nee, ja. nee, ze hoeft nee. niks te zeggen. Ik val gewoon in de Ja, dat was. Uh, ja, oh. was leuk. Hè? Ze weet precies op, op een moment, uh, wa waar moment, als ze iets voor elkaar wil krijgen, dan moeten ze dat dingen. Op dat moment moeten ze dingen gaan vooruit. Vandaag zijn er ook jaren zijn geweest. Tell eens je vallis. Ja. Uh, ja je die, staan. Is, die is een truc van Coach Jack. Kijk ik altijd daar. de stoere man met de, oh. de lolle in zijn mond. Ik vond hem altijd heel stoer. Ik denk, wauw, wat een aantrekkelijke man. Ik hou die van mannen, maar toch als ik echt... Ja, als een man, echt een man zou willen zijn, dan wil ik Telly zijn. Maar Toen ging je later zingen. So, Wat ging hij toen doen? Bad for you, are bad for Zat hij een avond stop op? Uh. Ik minder stoer dit, hoor. Hij heeft uh, die foto. Wacht, oh, die is wel... Uh... Oh. Ging een hele stoetzappige muziek ging hij maken. Fuck minder stoer. Maar goed, uh, hij is ook al overleden in, uh, in 1994. Ja. Was ja. wel een leuke man altijd. Heel leuke man. Jawel. Vandaag ja, ook jarig. Halbe Zijlstra. De, oh ja. de politieke, politieke. Politieke. hoe noem je dat? Psycholoog? Nee, nee, nee, nee politi Politicus. Politicus. Politicus, precies. Ah. Vandaag wordt ze 41, Emma Bunton. En zij is natuurlijk van de Spice Girls. Ja. 41, ja. 41 dan maar, hè? Ja. En ze heeft zelf ook een plaat uitgebracht. En nog niet eens zo lang geleden deze plaat. Oh, lekker wel hoor. Lekker zoet, sappig. Emma Button, 41. Wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag is ook jarig, maar hij is helaas al overleden. Op 68 jaar geleden is overleden. Benny Hill, die is van 1924. En ik zag een foto bij hem staan. Maar dat is de foto die dus eigenlijk in het, uh, uh, in het museum staat. Van een wassenpop. Maar als je die foto's ziet en ik, ik denk van hij lijkt op die Oly gay in Tuin, weet je wel? Ja, hier... Oly yeah. Ja, David Thomas. Ja, lijkt hij een beetje. Hij op. heeft er wel echt iets van weg. En dat vond ik wel heel grappig. En daardoor zat ik ook weer naar die filmpjes van die David Thomas te kijken. Ik, ik zat gisteren gewoon gewoon van, van Benny heel snel even te kijken. Het is echt seksistisch. Ja? En er wordt elke keer in geslagen. Ja. Het is, uh, het is echt uh, een beetje Charlie Chaplin. Een beetje discriminerend met... voor de vrouw dus. Ja, ook vaak wel. De vrouw jammer. wordt als je gebruikt. Dus echt, echt, echt, dat kan niet meer dit, dat hoor. Dat kan niet meer tegenwoordig. Echt niet meer. Dus <laughs> is echt veel slokkleren. Vandaag zal hij ook jaren zijn geweest. Ik heb het over uh, Richie Havens En Richie Heavens, huh? die is toch met het vliegtuig meneer. beneden Nee, dat is een andere Richie hebben. Deze Richie, Richie Heavens Valance was dat. Richie Valens, precies. Ik haal het ook altijd door elkaar. En Richie Valens uh, was te zien in uh, Woodstock als openingsact... En dat ging ook maar door nog even een fragmentje eruit. En dan zat hij op zijn gitaar. En dat ging nou over freedom. Freedom! Freedom! Het was wel kenmerkend voor Woodstock, want dat moest echt vrijheid brengen. Het duurde echt minutenlang. En uiteindelijk kwam het los, het Woodstock gebeuren in 1969 was dat. Hij is in, trouwens in 2013 overleden. Oh. Ja, helaas. Ja, dat was maar toch... zielig hoor. Ja, nou, helemaal niet zielig. zielig? Nee hoor. Zo, heb je er nog eentje? Ja, ik heb er nog één, als dat mag. Het is lastig. Placido Domingo. Die is van 1941, die wordt vandaag 75. Hij was natuurlijk heel erg bekend van, uh, dat hij een uh, trio was, hè, samen met... En hij zong ook samen met John Denver, hè? van Perhaps Love Was Just... Oh ja, ja ja. En uh, hij, zong, uh, hij was ook een van de drie tenoren, samen met Luciano Pavarotti en José Carreras. Okay, dus ja. heel bekend. Hebben we ze allemaal gehad of niet? Ja, denk ik ja, wel. Ja, ja, ja. Oh Oosje ja, awesome. moeten we nog even melden. Ja, Billie maar die, die, die, dat is mijn plaatje. Ik heb van hem een plaatje. Die wil ik graag straks als de Jolandenkeuze draaien. Ik vind het goed. Het is twee dagen nu sinds haar verhaal. En commissioner Haas zegt ons dat ze het worst zijn. We stressen dat iedereen de televisie blijft. Om jezelf informeren. Joh. Ze weten toch elke keer weer voor elkaar te krijgen... ...toch een lekker meeslepend plaatje te maken. Find me op zoek naar een hele klas die schijnbaar verdwenen die is... ...in het videoclipje van uh, deze band Kings of Leon. Sex and Violence blijft het beste. Ja, dat is je wat ouder wordt. Dan kijk je altijd weer terug naar vroeger. Goed, het is de zaterdagmorgen en het is toch gebeurd. Ja, hij gaat opstappen. Ik heb het over de president, oud-president van Gambia... Ik stap op en ik stel voor dat er verder geen bloed wordt vergoten, zei hij. Want er stond ook al wat legers bij de grens klaar om hem even op te halen. Dus even duidelijk aan het blijken dat Barrow gewoon de winnaar is. Geef het naartoe, nou weet je wel. Je hebt gewoon verloren. Ja, het is jammer joh. Jammer. Je gaat niet door voor de volgende ronde. Heel veel mensen hebben tegengestemd, dus. Oh, ja, accepteer het nou gewoon. Hij heeft het gezegd, dus hij stapt op. Oud-president, hoe heet hij nou ook weer? Ja, Jammet. Dus goed, we worden daar wat rustig in uh, Gambia. Uh, gaan al die, uh, die toeristen nou weer terug? Nou, ik vraag me af of die toeristen nog kunnen naar uh, Gambia. Want het was toch wel een beetje een uh, probleem, wat ik zo uh, begreep. Ja, maar als hij nu heeft gezegd dat het klaar is... en dat hij zeg maar, uh, uh, ze gewoon een pakje weer aantrekt en uh, de kroon afzet... Nou, ik ben blij dat ik geen uh, geboekt heb daarheen. Nee. Maar het kwam uh... voor mij echt compleet uh, onverwachts hoor. Ik lag vanochtend uh, als ochtends in bed. En dacht ik van, wat is er nou in meer, ja, dan heb ik iets gemist. Ze hebben toch verkiezingen gehad, hè? In één keer was het... Uh, maar het schijnt wel, dat ze wel heel graag met messen zwaaien. Het is een beetje een ja. onberekenbaar volk, uh, had ik begrepen. Nou, ik had het eigenlijk op mijn lijstje staan... om weer een keer op vakantie en naar graag? toe te gaan. Maar ik denk dat ik het eventjes in de hold zet. Ik denk dat je juist nu weer kan, hoor. Ja? Nou, hmm. ja dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen. Een beetje engig vind ik het, hoor. Vertel, straks nog de zandvoortsberichten. Ja, ja ik heb hier nog uh, een leuke bericht. De Vlaamse vlogster Jamila Baidu, die is 23... die heeft het vliegtuig nu naar Amerika gepakt... met een heel bijzonder doel. Ze wil een persoonlijk gesprek met Mark Zuckerberg. De Vlaamse grappenmaakster hoopt op die manier... haar Facebookpag Facebookpagina met zo'n 157.000 volgers terug te krijgen. Ze heeft ooit gestaan in de finale van de Voice van Vlaanderen... En werd pas echt bekend toen ze dus video's begon te delen op Facebook. En ze heeft parodieën gemaakt op liedjes van K3... gaf haar beste vriend zonder rijbewijs rijles... en deelde haar ongezouten mening over allerlei thema's. Allemaal in plat Antwerps. Maar het, raakte heel, uh, het groeide snel, maar er kwam een, een einde aan... toen ze in conflict raakte met de beheerder van een andere Facebookpagina. Er was dus een oorlog tussen die twee. En zij heeft hem gerapporteerd en hij heeft haar gerapporteerd. En uiteindelijk zijn beide pagina's offline. Ja. En uh, ja, uh, op haar nieuwe pagina zegt ze dat ronduit uh, kloten te vinden. Ze zegt, het was mijn job en mijn inkomen. En ze is niet alleen dus al die duizenden volgers kwijt, maar ook aller video's. Dus dat is inderdaad, als je ooit inderdaad video's dus maakt en zo, zet ze ook ja. nog even ergens anders op. Misschien wel handig. Ze hebben echt met modder lopen gooien. Ja, maar en ze komt dus gewoon niet... Slim. En dan uiteindelijk dan, ja, dan zeggen ze, dan, dan schonen we het allemaal op hoor. Ja, ze heeft nu in een filmpje bij haar op Instagram gezegd... als Facebook niet naar Jamilla komt, dan gaat Jamilla naar Facebook. En ze gaat ervoor zorgen dat die krullebol mijn pagina gewoon teruggeeft. Of het echt gaat lukken. Dat moet nog blijken uit haar oh, volgende video's op Facebook. Op die, ik zou het niet op die manier... Dat zou ik niet naar buiten... Ik, die krullebol. Ja. ja. Die, man, toch, die man met het grijze, simpele shirt aan, bedoel je. Maar... Uh, ja. Als we het toch over uh, uh, die krullebol hebben... Ja. Uh, dan... Uh, ja... Wie wordt er de nieuwe president in 2020? Oh jeetje. Hij gaat zich verkiesbaar stellen. Echt waar? Dat is uh, zijn goede voornemen Zuckerberg? van dit jaar. Ja. ja. Oh, Hij wow. heeft uh, goede voornemen naar buiten gebracht. En elk jaar levert dat weer een hoop media dingen op. Zo heeft hij uh, al een keer genoemd dat hij mandarijn gaat leren. Oh ja. Maar. Uh, uh, en uh, nou ja, dat soort dingen brengen altijd heel erg... Uh, uh, ja, heel veel media aandacht eraan. En nu heeft hij dus zichzelf verkiesbaar... Uh, uh, uh, uh, tenminste, hij zegt... Uh, het over na te denken om uh, zichzelf verkiesbaar te stellen. Ja, natuurlijk. Als die andere rapper zich ook kandidaat stelt. je was het ook weer. Die zo op handen en dan wordt... Krijg, dan krijgen we straks... Uh, uh, West. Kanye West. Kanye versus... West versus... Uh, Mark Zuckerberg. Ja, nou, ja, of hij nou een goede president wordt? Ik weet het. Ja, hij denkt Donald Tr uh, Trump redden. Dan moet ik het ook redden. Ja. ja. Ik heb wel het idee heb dat ook hij normaler is. Ik denk dat hij normaler is misschien dan Trump. Ja, want hij is nou, ik, zeker... denk, ik denk dat het voor de economische groei... en de technologische vooruitgang... En, en het milieu... dat het wel heel goed zou zijn als hij president wordt. Ja. Maar of hij nou echt goed is om het hele land te regeren? Ja. Da daar huur je toch mensen voor in? Daar huur je ja, gewoon ja. mensen voor in. Die al ervaringen hebben... Goed, straks de Zandvoortse berichten. Misschien ook even een agenda wat er speelt weer dit weekend. Wat zou je kunnen bezoeken en wat zou je kunnen bekijken? Eerst de Les Shadow Poppets. Berichten. Goed, de Zandvoortse berichten. Een uh, aviation van The Last Shadow Puppets. We zitten wachten weer wat op tempo. Werk voor hun. dat zal leuk zijn. Uh, vandaag een heel stuk, in de, dat al vandaag, deze week een stuk te lezen over André Koper. Hij is 45 en woog twee jaar geleden nog 170 kilo. Hij heeft een maagband gekregen omdat hij zijn werk toch wel last had om te bewegen. Hij kon het allemaal net aankrijgen, wat meer klachten met zei ze, baas, misschien moet je wat doen aan je, je lichaamsgewicht. Heb je een baan gebald gekregen. Toen is hij binnen een jaar tijd 90 kilo kwijtgeraakt. Ik moet je nagaan. Goed, ziek idee. Een, heel mens, heel een heel mens is eruit. Echt heel mens, dat ging me vrij makkelijk af ook. Uh, dus daar. Alleen ja, hij heeft nu wat overtollig huid. En hij heeft kans op smet tussen die huidplooi. Dat moet weggehaald worden. Ik wil niet helemaal in de details treden. Maar... En zijn uh, baas had gezegd, ja, als, als dat doorgaat kan je natuurlijk niet blijven werken. Want als je daar smet hebt, dan dat is niet goed. En het als je, komt in het brood. Het komt in het brood, uh. dat moeten we niet hebben. Ja. Dus toen was je naar een huisarts gegaan... en die had een verwijsbrief geschreven uh, dat mocht. Er was ook een Beverwijkse arts bij betrokken. Die had ook gezegd, nee, dit moet vergoed worden... want dit is nodig om zijn baan te behouden. Deze bijvenwijkse huisarts komt bij een ongeval om het leven. De Randweg in, uh, in Harlem. En, en nu heeft er een nieuw iemand naar gekeken, en die heeft zoiets van. Nee, dat wordt niet vergoed. Dat moet je dan nee, zelf doen. Dat is helemaal dan, uh, niet nodig. Je kan zo ook leven met die. Oh, zie je ook Kremlin. Dat die wordt die ook bij baby's gebruikt, bij, uh, bij de luieruitslag. Ja, gewoon wat tussens meer. Ja. Ja, je moet er wat meer werk doen. Maar dat, dus uiteindelijk uh, dacht ik: ja, shit, dat kan echt niet. Straks raak ik mijn baan kwijt. Zit ik thuis? Heb ik mijn leven weer op de rit? En dan ga ik weer eten. Ja, ga ik weer eten. Dus nou, had je, was je begonnen met een crowdfunding site. En had ze Nou, ik ben benieuwd of dat werkt. En tot zijn verbazing, grote verbazing, heeft hij dus al 2100 euro opgehaald. Hij heeft 6000 euro nodig. Dus ik vind het een uh, goede actie. Hij is er zelf verbaasd over dat mensen hem dat gunnen. Ja. Dus uh, ja, ik vind het een mooie actie. Ja, misschien, Echt. misschien moet je ook een beetje een actie ook doen. Van, nou, als, uh, dat, dat hij zelf, zelf taartjes bakt en verkoopt voor extra geld. En dat hij daardoor uh, ook extra geld in uh, haalt. Ja, maar het is wel een beetje dubbel dan weer. Hè? Je bent zelf afgevallen. En je eet ja. minder en dan ga je taartjes ja, dat, verkopen. Ja, dat is wel weer waar. Dan moet je een ander soort actie bedenken. Maar goed. Uh, dat is... Ik, ik, wil, ik zou hem gewoon steunen. Kijk even, uh, google gewoon even op André Koper Zandvoort. En dan kom je vast op een groundfunding site. En dan kan je er geld maken, over maken. En dan kan hij binnenkort gewoon dat, dat stukje eraf laten snijden. Huh. Nou, ja, even over. andere berichten. Hey, er is uh, afgelopen donderochtend een fietser, uh, dame, aangereden op de rotonde op de Van Lennepweg. Uh, de vrouw stak rond half elf over op het fietspad Toen een afslaande automobilist haar over het hoofd zag... Er is nog niet bekend van welke kant de vrouw kwam. Na de eerste hulp is de vrouw gestabiliseerd en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. En waarschijnlijk heeft ook de laagstaande zon invloed gehad bij het ontstaan van het ongeluk. Dat zie je op die foto al trouwens. Ja, ja. daardoor weet je eigenlijk al bijna van welke kant de fietser kwam denk ik. Ja. Maar ja, in ieder geval, ja. dat is heel erg naar. Het is uh, vervelend. Moet anders dan moet bericht berichten zijn? Ja, de, de, de brand die in de trein was. Ja? Uh, of, uh, een Tijdje terug uh, ja, was sorry. er een brand in de trein. Nou, ze zijn erachter hoor. Het is uh, vermoedelijk toch aangestoken. Oh, ik nou, moet heel nou, eerlijk nou, zeggen dat, van... Het, de, eerste, he? het eerste bericht was... Er is brand ontstaan in het uh, um, dispensertje van de uh, handdoekjes, van die vieze uh, ja. handdoekjes. Oh, ja. Nou, toen wist ik al dat het was aangestoken, maar... De brandweer is er nu officieel uh, uit, uh, waarschijnlijk okay. maar wie, dus te vermoeden... wie heeft het gedaan? Dat zien ja. we nog steeds niet. Mocht, mocht je wat, gezien hebben, uh, uh, meld het wel even. Ja precies. Fire! Ja precies. Fire! Ja rustig aan. Ik Geen maniek, heb maniek. nog een ander leuk bericht. Dat, ja? uh, dat staat nu in uh, de afdeling vrij van het Haarlems van vandaag. Ellen Dikker. die uh, is geboren en getogen in Zandvoort, en uh, zij is ook de zus van Sandra Schuurhof. En uh, ik, ik ken die familie ook wel, maar zij uh, heeft een nieuwe theatershow. En uh, zij heeft dus van alles gedaan. En uh, haar show die draait dus nu, uh, dat heet Buitenspel. En uh, ze speelt op. Uh, nou, even kijken. Vanavond in het Oude Raadhuis in Hoofddorp een try-out. En ze, ze speelt 26 en 27 januari in Bellevue in Amsterdam. En ze speelt in Purmerend en alles. Dus, maar ik denk zo van, joh, Ellen, kom ook even naar de krocht. Dan kunnen we ook even kijken waar, hoe, hoe je het weer gedaan hebt. Want ze heeft ooit. Ook een one-woman-showtje gedaan in Circus Sandro, daar in de bioscoopzaal. Ik zie jouw gezicht dat het leuk was. Ja, het was leuk. Dat en, was weet het je weet de website is ik Vind, het echt jou, uh, wat? Wat? Ik, vind om, ik echt wat voor jou. Ja, wat? Wat? Vind ik echt wat voor jou. Om daar naartoe te gaan. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lijkt me ook echt leuk. Om, nou, nee, niet helemaal, ja. denk ik. Nee. Oh ja, nou, ik, heb, ik kan je nog even melden. dat De Zandvoortse VVD-fractie fra, eh, VVD wil een proef met eh, volledige vrije sluitingstijden van de horeca. En dat blijkt uit een motie van de liberalen die 24 januari bij de gemeenteraad is ingebracht en behandeld zal worden. Ik dacht echt van, is dat nou slim? Is dat nou slim om de horeca gewoon helemaal zelf te beslissen wanneer ze dicht gaan? Maar uit ervaringen uit andere gemeentes is dat er minder geweld is op straat. En dat mensen gewoon nog even genoeg hebben en gewoon naar huis gaan. En Dus dat het allemaal ja. meer verdeeld. Dat je maar... denkt, ja, ik, nu moet ik alles binnen die bepaalde uren doen. Maar ik kan ook langer blijven. En ja, ben ik Dan relaxer. denk je van, wat, moet ik al naar huis? Oh nee hoor, je mag blijven zo lang je wil. Dan denk je, nou, er is hier geen hol te doen meer. Ik ga naar huis. Ja. Dat, dat, dus... Zo werkt het een beetje. Ja, ik het vond het psychisch. ook... Uh, het, uh, ja, op een gegeven moment ben je gewoon moe. Ben ga je gewoon naar huis. Ja. En dan denk je tegen, tegen vieren, joh, kak helemaal in. Ik kan helemaal niks meer doen. Nou, ja, kijk, ga, als je dan de straat op gaat, gebeurt er ook niks. Ja. Dus uh, ik vind het een, uh, een grappig plan. Oké, okay, jij wilt de agenda nog doen? Uh, ja, dat kan ik even doen. Dat is, nee, het is zo leuk, ik moet je straks nog wel vertellen over vijf hele speciale uh, regels in Amerika. Hè? Dus als iemand in de kroeg gedronken is, dan mag je niet blijven. Maar daar dat, kom ik zo op terug. Ja, kom ik zo op terug. Uh, er is, gisteren is er nog een tentoonstelling geopend. En die is nu uh, dus bezig in het Zandwartse Museum. Die heet Van Mondriaan tot Dutch Design. Ik ben gisteren even, heb ik een blik geworpen en het ziet er leuk uit. Okay. Dus morgen heb je dus die Classic concert, maar er is morgen ook een open dansmiddag. Dus voetjes van de verdor. Dance middag. Dolderman in Theater de Krocht. Dus daar kan je gewoon heen en dan kan je even een dansje wagen. Okay. En uh, volgende week uh, in het weekend is er weer muziek op zondagmiddag. In de Oosterparkstad 44. Dus dus zondagmiddag. En ook een rommelmarkt in theater De Kracht volgende week. Oké. Okay. Nou, het is tijd voor die landenkeuze, maar had je hem al aangereikt? Ja, ja ik, ik, ik pak hem gewoon nu ja, even pak je snel. Even dus even wow. snel. Oh. Hey, pak je hem even Heel oh. snel. Hé, pak jij hem even. Pak hem hey, even lekker. Ik ben reuze nieuwsgierig. Ja, oh, ja, gaat oh hij. natuurlijk. Vandaag ja. is hij jarig. Billy over... Ocean. Billy Ocean. En dit is een van mijn favoriete nummers van hem. Suddenly. Oh. oh.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 Say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly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 Je de landenkeuze deze week. Dames en heren, Suddenly I'm in love. Muziek uit de oude doos. Ja, dat dacht ik al. Gevonden bij uw oma. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Bij uw oma. Ja, sowieso. Ja, ja, ja, inderdaad, dames van mijn leeftijd zitten dus echt oma's bij. Ja, suddenly van Billy Ocean. Ja. Ik ken hem eigenlijk ook van deze baard. Ja, ook leuk. Er was in het begin best wel hoop over te doen, maar het ging namelijk over seks in de auto. Dat hij dan vrouwen zeg maar in de auto trok om daar seks mee te hebben. Nou, dat was echt niet... Dat was nog dan natuurlijk, hè? Nee, dat kan allemaal niet. Maar goed, zat, bij, de, uh, bij de muziek zat een videoclipje en dan ging dan over getekende uh, dingen. En dat was dan weer heel onschuldig. Dus. Ja, nou ja, de goede die vandaag jarig is, die zei ook van... nou ja, je moet het gewoon durven. Uh, probeer het wel gewoon allemaal eventjes een keer. En als je dan denkt, vind je het niet leuk? Nee. Dan moet je het niet doen. Nee, gewoon je, maar, je oh, doe het wel een keertje. Oh, allemaal. Oh, oh. Al die okay. leuke dingetjes. Oh, werkt dat zo? Ja. ja. Allemaal ja. gewoon even een keertje doen. Durven. Nee, maar ik had toch... Uh, uh, dat zei ik net al. Want uh, in Amerika is het dus verboden om dronken te worden in een café. Dat is in Alaska. Ja. Yeah. En, en daar dan te blijven. Het is dus het dat je zodra je tipsie wordt vertrekt. Dit zijn dus allemaal rare wetten in Amerika. En yeah. in Michigan, als je je partner bedriegt... dan kan je er dus zomaar vier jaar voor in de cel terechtkomen. Oké. Okay. Hey. En in Mississippi moet je goed op je woorden letten... want vloeken waar twee of meer mensen bij zijn... is niet toegestaan. Er staat een celstraf op van maximaal 30 dagen. Vandaar dat ze zeggen... Jum, uh, nou, laat ik het niet zeggen. Yeah. En als je het volkslied zingt in Massachusetts... Uh, als je eraan begint, dan moet, je het, Sorry. Dan moet je het ook afmaken, want het is verboden om halverwege <laughs> het volk niet te stoppen. Oké, okay, ik, ik snap nu waarvoor Donald Trump gekozen is. Ja, Dit past ja. helemaal in het pakket gewoon. Ja. En in Mexico is dus het de laatste hoor. Ik bedoel, nou, op een gegeven moment moet je ophouden gewoon. Ja? Maar daar heeft iedere burger stemrecht behalve idioot. Dat staat er ook echt in. En het woord idioot werd dus gebruikt voor verstandelijk beperkte mensen, maar de term is nooit aangepast. Oké. Okay. Dus al die idioten die dus gestemd hebben. Yes. Ja. Mensen met mogelijkheden moeten bijkomen staan. Ja. Mensen met mogelijkheden ja. uh, mogen niet stemmen. Die hebben geen mogelijkheden. Ja. Nou, het is uh, wel weer Trump land, dat is, dat is wel weer duidelijk. Marcus, wat ziet jij allemaal te lezen? Ja, van alles. Van alles. Ja. Uh... Trek er eens even wat uit. Trek er eens even wat uit. Ja, er komt een nieuwe Netflix-serie. Hey! Dat, dat lijkt me oh, hey. wel een interessante. Dat gaat over, het is een, een documentaire serie. Je moet er een beetje van houden. Maar, yeah. uh, en dat gaat over uh, ontwerpers. Ontwerpers van onder andere Nike. Uh, Auto-ontwerpers. Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, architecten. Die komen allemaal aan, aan, aan de beurt. En yeah. dan laten ze heel, op een hele leuke manier zien hoe, hoe ze zeg maar tot hun creatieve processen komen. Oh, altijd leuk. Het is zeker, uh, zeker een serie die ik, uh, die ik wil gaan kijken. Hoe um, heet die? Ja, dat, dat is de, de art ja, the, okay, art the Art of sorry. Design. Oké, The Art of Design. Nee, hij heet Abstract The Art of Design. Abstract. Okay, abstract. abstract Oké, nou Ik heb ook altijd iets met design. ontwerpers en mensen die iets scheppen, die dan iets in hun hoofd aan een gebouw hebben en uiteindelijk staat het daar en ik jij ja, heb je het echt zo in je hoofd gehad? Bizar! Dat vind ik altijd heel knap. Goed, straks weer. Eerst... De plaat die ik al langer was vergeten... maar door de videoclipjes komt die dan toch weer onder de aandacht. Oké, okay, go. The writing on the wall. En writing on the wall. Dat is het beentje wat ooit begonnen is met de oplopende banden. Weet je, zo'n loopband in een gym. Uh, Noem in, in een gym. Daar zijn ze toen mee begonnen. En uiteindelijk uh, hebben ze steeds ingenieuze videoclips gemaakt. Een soort kettingenreactie. Weet je, de een, dit valt om en dan valt dat om. En dan wordt het nog groter. En moment valt er een auto om en dan wordt dat geactiveerd. De meest gekke dingen hebben ze bedacht. En de meest bizarre videoclip is nog dat ze uiteindelijk met een auto. Door de Woezijn 1 racen. En dat ze echt tientallen gitaren aantikken. Piano's aan, aanraken. Oh ja, is het nou, leuke video. Het is echt bizar wat ja. ze allemaal niet hebben gemaakt. En ze hebben nu al weer een nieuwe clip uit. En ik ben even vergeten de titel van. Maar goed, als je op YouTube gewoon oké okay, Go doet. dan krijg je echt alle clips al even. krijg je dan voor je kiezen. Goed, dit is een oud plaatje. Het is 10 uh, minuten voor 10. Het zonnetje gaat schijnen. Ja om te zien. Vertel. Ja, nog even een leuk dingetje. Um, Airbus is bezig met een vliegende auto. Huh? Ah. Okay. Uh, het is niet helemaal een auto, het is een, uh, een soort vliegtuigje. Uh, alleen, hij wordt zelfvliegend. We hebben natuurlijk al de, de autonome auto's, die, uh, die nu steeds een beetje in opkomst zijn. Nou, Airbus gaat eerder eens dit uh, te maken met, uh, met hun uh, zelfvliegende uh, uh, vliegtuigje. Maar is toch. Ik het, het, kan het toch niet zomaar. Het, het moet je toch vliegbevet verhalen waarschijnlijk? Waar mag dus, je dat, vliegen? Dat, dat gaat dus een beetje de, de, de vraag worden. Uh, het idee van Airbus is dat het een soort taxirit wordt. En dat. Uh, um, uh, dat ze. Ja, hoe zeg ik dat? Dat ze gewoon ervoor kunnen zorgen dat je. Je belt zo'n taxi, die komt dan gewoon voorvliegen. Je stapt in en hij vliegt naar je locatie waar je heen moet. Ja, echt waar? Ja, dat is het idee. Dat is het uiteindelijk het idee. Daar gaan nog wel wat regeltjes aan vooraf natuurlijk. Ja, dat, want dat, maar dat is het met dit soort ideeën. Uh, het daadwerkelijk... Het bruikbaar maken, ja. dat is één. Maar het daadwerkelijk legaal maken, dat is nog een, een heel ander punt. Dat is nu ook met die zelfrijdende auto. Het is heel lastig om echt helemaal autonoom te rijden in de regelgeving, zeg maar. Ja, dat is bijna niet te doen gewoon. Nou goed, ik weet niet of je het ook hebt meegekregen, maar Jan Kruis is gisteren overleden. Hij was 82, 83 geloof ik. 83 is hij overleden. Een uh, man die natuurlijk Jan Jans en de Kinderen heeft uh, getekend. En begon gewoon met het tekenen van zijn eigen kinderen. Ik dacht, ja, ik moet iets bedenken voor uh, de libellen. En ik heb ook heel vaak gelezen. En het grappige is dat ik altijd naar die bank bleef kijken. De Martin Visserbank of Gijs van der Sluisbank. Gewoon twee simpele, lange kussens met een, met een uh, stalen frame daaronder. En ik vond het altijd wel grappig. Tot uiteindelijk, ja, tot ik wist welke bank dat was. Ik heb hem eigenlijk ook in huis gehad. We zitten voor geen meter. Oh, ik kan me voorstellen dat er allerlei conflicten uit ontstaan als je dan daar met gezin elke keer op zit. Maar groepen die is door de jaren heen altijd hetzelfde gebleven, vind ik altijd degene. En waren jullie een Jan Jans en de Jans kinderen? Ja, ik, heb lezers. Aantal, ik heb een aantal van die van hem uh, bij mij thuis. En vooral de rode kater. Oh, geweldig. De Depressieve rode kater. Ja, maar het was ook wel een heel sociale kater. Want ik weet nog wel, dan kwam er zo'n poedel aanrennen van jongens, ik ga even naar de kapper. Ja. En die rende dan zo weg. En toen kwam hij naar de hand: gaan we straks spelen? Ja, komt hij terug, helemaal kaal. En uh, heel stom geschoren met zijn die bolletjes om zijn voetjes. En dat die anderen die ligt echt helemaal gesprek van wat zie jij eruit? En die zegt die kom maar hoort. groeit wel weer aan. Weet je, dat is zo lief. Ach, Dat is echt trappig. zo, ja, ja wel goed. leuk. Ja, goed. Goed dat wij toch enkel platen voor tien uur. Black Honey. Heerlijke punk -rock muziek op de zaterdagmorgen, maar gewoon even lekker wakker te worden, dames en heren. Het is best wel eens even goed. Het heet uh, All My Pride. En uh, ja, we staan nog maar twee jaar. Nee, drie jaar. Sorry. Twee, twee, twee 2014. Ik moet er gaan van weten dat vindt 20 het jaar 2017 ja, Winnen? Yeah. Ja. Ik heb het nog maar een paar keer opgeschreven, het is nog even te kort. Ja, precies. Vertel. Ja, in Canada is er een uh, docente geweest. En die had bij de web, webwinkel Amazon een gebruik. heeft een plaat gekocht van een boek. En het bleek uiteindelijk haar eigen boek te zijn. Want zij leende regelmatig leende zijn boeken uit aan studenten. En heeft uh, dit boek op een gegeven moment niet meer teruggekregen. Nou, en zij wilde het toch wel weer gebruiken voor de lessen. Dus ze kocht via Amazon het goedkoopst gebruikte exemplaar, wat voor radig was. En het bleek dus gewoon haar eigen boeken. Haar eigen naam stond er zelfs nog in. Ja. En uh, ze zegt ook echt van, ja, ik moest het echt wel neerleggen hoor. En nog een keer van, nou, dit kan gewoon niet. En er zijn zoveel exemplaren in omloop, dat dus het wel heel toevallig is dat ze haar eigen boek heeft teruggekocht. Dat zie je maar, hè? Het, uh, niks is toeval? Nee, dat lijkt leuk. Ja, ja. En ze Mark... blijft boeken uitleven, uh, uitlenen, zegt ze, want het is belangrijk uh, dat mensen lezen. Oh ja, ja daar was gisteren weer een heel gedoe over uh, dat we uh, meer moeten lezen. En uh, als je een boek leest, dan word je een beter mens of zo. Dan denk ik ja, dat van, merk je toch aan mij? Zo dan. Ja, hallo? Ik lees nooit een boek. Ben en... ik dan een slecht mens? Dan voel ik meteen een slecht mens. Nee, nee, dat moet je Zodan. niet voelen. Maar het is wel ja? dat je algemene ontwikkeling heel erg ontwikkeld wordt. Doordat je, en je leest veel en er gebeurt heel veel in boeken. En zeker als je historische romans leest en zo, dan pak je onbewust een heleboel. Uh, geschiedenis mee en hoe mensen in die tijd leefden en werkten. Dus dat je... kan je toch ook een ander, op een andere manier tot je krijgen. Ja, hoe doe je dat dan? Want je leest niet? Nou ja, ik lees wel Wikipedia, lees ik heel veel. Ja, nou, dan, dan doe je toch Dan lees je toch? Hapsnapboek is dat. Hapsnap. Ja maar, dan, ja, maar dan lees je toch? Ja, dat is goed, ja. Maar goed, echt boeken lezen, nee, daar heb ik helemaal geen geduld voor. Ja, ja. Ik luister heel veel radio en het wil altijd informatie tot me, tot me krijgen. Ja, een, een beetje een junkie, misschien. Klinkt toch wel weer heel suf, maar goed. Marcus. Nee, sorry, ik heb even... een. Ja, hij zit sorry. momenteel... Ik zit in ruzie met een klant. Dus, oh, oké. Okay. Uh, uh, ja, ja, een naam toenaam naartoe toenaam noemen? Een multitasking. Mogen we allemaal bellen? Dat <laughs> gaan we gaan maar niet doen, denk ik. Nee, nee, nee, nee We zetten hem... Ja, houd het nee. maar zeggen. Dat kan je het ook niet maken. Ik zit nog even te kijken trouwens. Of uh, Ik zit toevallig Black Honey. Zit dus even te kijken op de Facebookpagina. Ze komen 10 maart komen ze naar... Nou, uh, de Doren Roosje. 9 euro? Wat nou, echt 9 euro? Je, nou, dat is echt helemaal belachelijk geworden. Nou goed, uh, is dat tot zoveel toebak leeft? Ja, dat was weer een, een waar genoegen. Ik wil zeggen, maak er een goed weekend van. En dan spreken we elkaar uh, volgende week weer ja, voor een nieuwe ook, aflevering. Uh... Uh, dan maken we er gewoon weer iets moois van. En niet ja. op het ijs hè, want het dooit. Ja, ja echt wel. Dus wees klaar. niet op het ijs. Hoi.